Het is nu twee uur. uur. Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Nu nee! nee, op Radio 501. Oh, oh, daar is hij weer. Donnerslag ja, met de regier nou, van Disco. Nou, nou is er nog een weet je. Ja, nee. Dit is Radio 5.0. Dit is Radio 5.0. Radio Donderslag! Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo. Nou. Hoor. Daar ga ik je zeven van zitten. Nou, nou. Gaat u je van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio 501. is Radio 501. En. Dit is Donderslag op Donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 6 september 2012. Dit is aflevering 125 van Donderslag. Zuster, zuster. Hij doet het weer. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij een nieuwe donderslag. En dit keer de eerste donderslag na zomer radio. Vorige week hadden wij Londen centraal staan in het programma. En nu gaan we beginnen aan de nazomer. En staat er geen stad meer centraal. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste donderslag rubrieken. Alleen tijdens deze eerste donderslag na zomer radio van 2012. Is de rubriek wat gaan we eten nog niet terug. Maar gaan we het voor de laatste keer hebben over de barbecue. Maar de donderslag muziekagenda is er vandaag wel weer. Iedereen zal inmiddels wel weer terug zijn van vakantie en ook weer teruggekeerd in het dagelijkse ritme. Nou, als je luistert, hartelijk welkom. Natuurlijk ga ik in deze donderslag zomereditie om ongeveer tien over twee bellen met Rob Ricard. Dan is het weer tijd voor een tip van de sluier. En dan heb ik het ook vandaag weer over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze donderslag nazomer radio, en dat is dan tot eind september, zal Rob weer allerlei interessante platen kiezen. Het heeft natuurlijk niet voor niets de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. Wat hij heeft gekozen, dat hoor je straks. En deze nazomer van 2012 zonder onze radiocolumnist Theo Fried... kan ik mij ook vandaag weer niet voorstellen. Onze vaste columnist is er straks met zijn blablablog om half drie. Je kunt mij e-mailen, stuur je e-mail naar roogierio 501.nl. Achtergrondinformatie over het onderslag kun je vinden op mijn webblog. Ga ervoor naar rvd 501.webblog.nl. Het wordt tijd voor muziek. De zomer is voorbij en dan is het weer tijd voor Gerrit Koks.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 maar voor je twee, is heel die zomer alweer lang voor na, na, na, na, na, na, na, na Zomer Radio op Radio 1 hier in Donderslag. En dat doen we natuurlijk ook met John Allen van zijn laatste album Sweet Defeat, het titelnummer. En het heet ook Sweet Defeat.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 Believing that I'd ever end up here, but now I'm happy on that highway with your voice ringing in my ears. I wanna. bezig met de nazomeredities van Donderslag hier op Radio 501. Het is tien over twee en dan heb ik Rob Ricard, altijd aan de lijn. En hij is er vandaag ook weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel je voor een tip van de sluier. Ja. Um, hoe verrassend is dat, hè? Na zoveel jaar. Een tip van de nazomersluier. Ja. Ben je benieuwd wat je hebt? Nou, zal ik, uh, ik, zal eens wat, ik zal eens wat zeggen. Oh, ja, zeg jij eens wat? Er zijn uh, 676.947 exemplaren van verkocht. Hoeveel nog een keer? 676.947. Uh, thriller van Michael Jackson. En het is weer een singeltje. Weer een single dit keer. Een single. Single, geen jingle, maar een single. Het is een single uit 1998. Een alleentje uit 1998 ik zit er te dus denken. Zo is geschreven, onder andere, mm -hmm. door Elliot Kennedy. Elliot Samen Ken met iemand anders. En dat zeg ik niet, want dan is het te makkelijk geworden. Elliot Kennedy. Praat we over de Amerikanen? Nee, volgens mij zijn het Engelsen. Volgens jou zijn het Engelsen? Ja. Engelstalig in ieder geval. Ja, het zijn ook Engelsen. Oké. Okay. Nou ja, omdat Kennedy, dat klinkt meteen zo Amerikaans. Ja, dat van, klopt. Maar die, die niet. Nee, oké. Okay, niet van, uh, van het uh, uh, nazaten van de president. Nee. Oké. Okay, um, moet ik luisteren? Het is een google flyer tip hè? Ah, oké. Okay. Nou ja, dan kunnen we lu luisteraars even googelen. Ik krijg straks van Anna natuurlijk de, de plaat uh, uh, aangereikt in de, hoe heet het? in de computer. Dus dat uh, zie ik straks dan wel tegemoet. Um, ja, dat is misschien ook een goed woord. Ja. Um, ik ga een plaatje draaien natuurlijk, zoals altijd. En misschien vind je dat hartstikke leuk. Misschien ook niet. Maar dat is van een Nederlands duo. En dat heet The Damned and the Dirty. Oh. En dat is een uh, cd die is net uit. En die spelen blues. En de ene speelt namelijk uh, gitaar. En de andere speelt mondmonica en die zingt erbij. Een soort uh, Sanitary en Brownie McGee. Ja, niet dezelfde muziek, maar wel nou, qua samenstelling. En nou dacht ik. Um, Girls Want a Pink Car. En dat leek mij wel een toepasselijke uh, plaats voor de nazomer. Uh, voor uh, Radio 45 met donderslag. Nou, ik ben benieuwd. Oké, zie je straks. Tot straks. Hoi. Well, she's a little crazy, but I... Think that's alright, she can be okay in the morning And crazy late at night Now when we disagree And she starts a fight I better give her what she wants Or I might lose my mind Oh, girl wants a pink car Girl wants a pink car Girl wants a pink car Girl wants a pink car Girl wants a pink car Man, I'm gonna lose my mind Try to say hell no, but she wouldn't budge. She said that's what she wants, and who am I to judge? I think I might be losing my touch. Better get away before I get too much, y'all. Girl wants a pink car, girl wants a pink car, girl wants a pink car, girl wants a pink car. Girl wants a pink car and I'm gonna lose my mind <laughs> Wil een roze auto Ja, er zijn de meningen over verdeeld Straks om tien uur half bier hoor je nog een nummer van um, Kilburn heet dit nummer En het is van Sean Taylor En die heeft gespeeld in Horen de Jaar We'll is uitgebracht, ik dacht in begin 2012 of eind 2011, maar dat weet ik niet zeker. Er was wel een mooi zomer dit jaar, in 2012, en die is van de meidengroep Zazie. En het nummer gaat over de radio en het heet Turn Me On. Het is een programma waarin we even terugblikken op de afgelopen zomer van 2012. En er hoort natuurlijk dit hitje bij van Zadzi. En Missing You Already heet het volgende nummer. Ik weet niet of het over de zomer gaat, maar luister maar goed. Gilbert O'Sullivan gaat het je allemaal vertellen. Even though you haven't done yet, I'm missing You Prachtig mooie muziek van zijn laatste album, Gilbert's Will. En wisten jullie dat uh, Tim Knol nog wel eens leuke uitstapjes maakte, muzikale uitstapjes? Zo heeft hij op een gegeven moment in Brussel, een keer in Studio 9, samen met Big Black and Beautiful een nummer geschreven en ook op de plaat gezet. En het nummer dat heet Stay With Me. Blabablog. Van Theo Verriet 6 september 2012 Mijn vakantie, deel 1 We gaan naar Spanje En op weg naar Spanje kunnen we niet om Frankrijk heen Onze TomTom -tom adviseert een alternatieve route Die 7 minuten sneller zou zijn Dan de route die hem Onze TomTom -tom heeft een mannelijke stem Vanochtend bij het vertrek nog het handigst leek Ik neem het advies over Hij heeft het tenslotte voor doorgeleerd En van mij de boulevard P die blijkbaar erg druk is. Niet veel later rijd ik langs de Seine dwars door het centrum van Parijs. De TomTom -tom heeft denk ik geen rekening gehouden met alle stadse opstoppingen en verkeerslichten, want 7 minuten levert het me zeker niet op. Na 1150 kilometer karren zetten we de auto 150 kilometer voor de Spaanse grens stil bij een afstandshotelletje. We zijn nog net op tijd om de eigenaar de lampen uit te zien doen en het alarm aan te zien zetten. 10 uur is in dit deel van Frankrijk echt bedtijd. Omdat ik eigenlijk toch nog wel zin heb om iets te eten en zeker iets te drinken, lopen we de straat op. Eerst 10 meter naar links, maar daar houdt de wereld op. En 10 meter naar rechts is zelfs nog een witte vlek op de kaart. Heel erg dronken gaan we hier vanavond niet worden, en dat glaasje kraanwater in de buspringels, daar moeten we het echt mee doen. Moeten we morgen er beter over nadenken. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. We gaan eventjes down under. Ja, helemaal naar Australië. In a fight at On a hippie trail, head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast, and she says, "Do you come from a land down under?" A women Zij leggen de kleine toon verkeerd. Maar het zal wel komen doordat de muziek zo loopt... en uh, daar geen goede oplossing voor te vinden was. Het is een hitje van een uh, behoorlijke tijd geleden... maar nog steeds even leuk. En zelfs als je in Australië bent geweest... dan weet je wat Down Under is... Misschien ben je dit jaar wel geweest. Misschien ga je nog van winter. Onze winter, dan, dan is het daar zomer. Uh, voor alle Rolling Stones-fans, en die zitten ook te luisteren op dit moment door, dat weet ik namelijk, heb ik een nummer uit 1971. En je weet niet welke lang welke dat is: dat is natuurlijk Brown Sugar. Fans moeten er even rekening houden weten ze dat 50 jaar bestaan van de Rolling Stones komt er dit jaar een nieuw album uit. En dat is wel een verzamelalbum, maar er staan wel een paar nieuwe tracks op die ze onlangs in Parijs hebben opgenomen. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. 501. 501. 501. We gaan even terug naar Summertime, naar de zomertijd. En dit keer door Céla Sue op de plaat gezet en gezongen. Zo komt in België en jij kind meteen aan de stem. Summertime. It's out there, Summertime. Bring me joy. I can seem to find it no more And it's never them, you are so Defending them, I just know But I can change But after all this time I still don't know It hasn't been what I hoped for Restless soul Yeah, yeah, yeah Do you feel alone? Caressing them and I just know that I can change But After all this time I still don't know It hasn't been what I hoped for So here am I, I rest my soul yeah, yeah. Deze donderslag zijn ze er weer onze huisband, de Beatles. Vandaag speelde zij voor ons Till There Was You van het album op wit de Beatles uit 1963. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit is Radio 5 ah. Donderslag met Rogier van Diesveld. Alle bij elkaar Op de camping Zet de champagne maar klaar Op de camping S'avonds klokken met elkaar Op de camping Op de camping, Op de camping. Op de camping. donderslag dit is, dit is Radio 5 De afgelopen zomer heb ik iedere week een camping bezocht Ik heb daar rondgekeken en aantekeningen gemaakt En hier het verslag van dit campingbezoek Bier. jaren geleden liep ik ook over een camping op zoek naar iets opmerkelijks en ik zag mensen op hun kampeerplek zitten met een boek, de zaklampen of gaslampen bij om s'avonds ook te kunnen lezen en in de tent een tas vol boeken. Deze zomer liep ik weer over een camping en zag ik niets anders dan iPads, laptops, iPhones en e-books. En druk dat ze met zichzelf zijn en natuurlijk wifi over de hele camping. Er is een hoop veranderd in die biertijd. Op het terras van de camping zaten biermeiden achter één laptop te Facebooken. Ja, dat is hier in Nederland een werkwoord geworden. Ze sturen berichten naar Mijndurt. Wat een spraakgebrek hebben die meiden, met die bekakte R. Bah. Dat ze daar op school niets aan corrigeren. Wij werden vroeger op school continu gecorrigeerd. We kregen zelfs spraakles. Bedaar natuurlijk dat ik op de radio zo lekker klink. Dit is Radio 500. Dit is Radio 500. Ja, naar zomerradio. Dat kan natuurlijk niet zonder Jason Donovan met Shield with a Kiss. Water Revival. Hey, Take a chair I can see tot vrijdagavond 9 uur Doing Overtime van Royal Parks Morgenavond kiest Arwin Tamminga in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd en dat doet hij zoals altijd even na negenen Under Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501 Donderslag Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel met Rogier van Diesveld Radio 501 Blijf lekker luisteren, ik ben straks aan de andere kant van de klok weer bij je terug met een tweede uur van bondenslag. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio radio501.nl Het is nu drie uur. Dit Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Radio 5. Radio 5. Radio 5. Donderslag Donderslag Op donderdag Een hey, hey, hemel Een nieuw uur met Rogier van Diesveld Op Radio 501 Je hebt er maandenlang naar uitgekeken De koude winter wou maar eerst niet om Dragen langzaam, kropen langs de weken Maar eindelijk, daar was hij toch, de zon De nachten kort, de dagen lang De ochtend vol van vogelsang Het verve hoge zoemen van een mug dan denk je, ha, ah, daar is hij dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh wat gaat dat vlucht. Het is weer voor mij die mooie zomer. Die zomer en die begon zo. Een parasol op het velle licht te zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. En eens morgens vissen in de zon. En zwemmen tot zo heb je kon bevoeren met een boot en een tot zee dat het overging, die is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Eerst uur van deze donderslag na zomerradio er al weer op zitten en ik ben er nog tot bieruur voor jullie en heb nog muziek en ook nog de donderdisc, de platenkeuze van Rob Ricard, de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb het in het eerste uur al medegedeeld wat gaan we eten staat nog in het teken van de barbecue en in de donderslag muziekagenda heb ik vandaag weer nieuwe concertdata. Ik start in dit tweede uur van deze donderslag na zomerradio van 6 september met het is weer voorbij die mooie zomer van het team van het schaap met de vijf poten. En de donderdisc die komt zoals gewoonlijk straks als derde plaat aan bod. Maar eerst gaan we nog even een keer vertellen dat deze zomer voorbij is. En dat laat ik doen door Dusty Springfield. Zij zingt The Summer Is Over. The night runs away with the day.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 Radio 501, daverende donderdag. De, de donderdisc is vandaag tot middernacht safe as a rock van het nieuwe album van Anne Soldaat. De donderdag! Is dat. die komt uit Nederland vandaan die speelt uh, tegenwoordig in de band van Tim Knol maar natuurlijk heeft hij ook zijn eigen solo projecten en hij schrijft nog steeds eigen muziek die je ook zelf te horen wil brengen en dit is van zijn derde CD van zijn derde album en die is net gloednieuw op de markt en um, uh, van een tijdje terug en ook wel een heel mooi nummer vind ik zelf is Holding Back The Years en dat is van Simply Red en dat is een groep die al lang niet meer bestaat 501. Is radio 501 radio 501. Het is weer tijd voor de campingpoëzie. Lopend over de camping zie je Hollands welvaren. Kilo's, verpakt in niets verhullend textiel. Heeft iemand zich ingeschreven als Henk of Ingrid, wil ik roepen? Ik doe het niet, bang voor iemands korte ventiel. Dit is radio 501. Is radio 501. If I needed someone to love, you're the one that I'd be thinking of. If I needed someone, if I had some more time to spend, then I guess I'd be De radio radio Finally. Finally. Said... Hier is Go Now uit 1964 van de Engelse band Moody ah. Blues. Ah. Radio 5 met Bianco. Wie kent die groep niet? Nou, misschien helemaal niet. Maar ik ken deze groep wel erg goed. En het nummer wat ik voor nu heb gekozen is I say yeah, yeah. En als je zin hebt, kan je gewoon even lekker mee zingen. Ik denk ook dat jullie ook wel hebben meegezongen. Want zo moeilijk is dit nummer niet om mee te zingen. I say yeah, yeah, Dat is niet de moeilijkste tekst om mee te doen. Dat was met Bianco. En dat allemaal op Radio 5 tijdens de donderslag na zomer radio. En ja, een prachtige mooie... Zomermuziek die heeft ook ming te veel gemaakt. demasiado corazón. Het is inmiddels half bier om en nabij. Um, ja, dan gaan we echt de platenkeuze doen in deze nazomereditie van Radio hallo, 501. Hallo. En daarvoor heb ik natuurlijk Rob Rica nodig, want die gaat over de fabuleuze platenkeuze. Hallo. Ja? Ja, je bent er weer. Ik ben er weer. Had je He? het gehoord net? Nee, wat? Ik had een hele mooie R. Een hele mooie rollende R toen ik tot straks zei. Oh, ja, dat is me niet opgevallen, want je hoort meestal die, Tot je straks. Op. Je hoort meestal zeggen: Tot straks, weet je wel. Straks, ja. ja. Uh, jij zei dus: Tot straks. straks. Ja, tot ja. Strak. ja. Hij rolde heel mooi in mijn keel uit. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, um, ja. Dat, he dat, heeft, dat heeft met Dat uh, heeft met de tip te maken nog of zo, die, die, die, die, die, die rollende R. Nee, maar wel met die andere componeur. Ja. Want die heet Brian. Brian? Brian. Ferry. Brian Adams. Oh, Brian Adams. Dat is een Canadees. Ach. Ja. Oh, jemig. Dus heb ik ze op een verhaalspoor gezet. Ja, want Brian Adams is een uh, Canadees. Hij heeft hem geschreven met Brian Adams en Elliot Kennedy. Ja. Nou, dan is dat misschien toch wel een Amerikaanse Kennedy dan. Ja, misschien wel. Ja, je weet het niet. Misschien ook wel een Canadees. En hij heeft hem gezongen met uh, Neil Melanie Chisholm. Met wie? Melanie Chisholm. Melanie Chisholm? Ja. Uh, zeg maar niks. Ja, misschien ook wel hoor, maar... Uh, Jawel, de, de die is van de, Dat is een Engelse. Ja. Dat is van... Hoe heet die ook alweer? De Hupplepup Sisters. De Hupplepup Sisters. De... de, de... Ja, Mel C heet ze. Oh, Mel C. Ja, oké. Okay. Ja, die ja. waren nog uh, met de Olympische Spelen... Werden, waren die weer uit de put getrokken. Ja. Mel C. Wat, Ja. Hoe heet ze nou, uh, die drie... Uh... Um, de, ja, hoe heetten Ja, ze nou? Um, ik kan even niet op de naam komen. Ik ook niet. Oh. de drie van de meiden. Ja, nou, het uh, schiet me even niet te binnen. Dus ze waren nog, uh, want, want ze waren nog uh, met, uh, hoe heet dat ook alweer? Met de ja. Olympische Spelen mochten ze nog optreden. Ja, ik hoor dat jij al aan het googlen bent. Ja, dat hoe... ah, wil ik heb je ook <laughs> niet zien, uh, maar dan weet ik nog steeds niet. Uh... Hoe heet het nou ook alweer? Ik moet in de Wikipedia kijken. Daar staat wel interessant. Ik heb het ja. al bijna te pakken. Een meldhantje, een Britisch zingen, songwriter. Ja. Spice Girls. De Spice Girls, helemaal niet sisters man. Ik zit me, ik denk Pointer Sisters, zoiets Spice weet je wel. Spice Sisters? Maar Spice Sisters. Nee man, de Spice Girls zijn helemaal geen sisters. Je zit me op een dwaalspoor te brengen. Daarom kon Dat ik je niet opkomen. Twee keer al hè? Je helemaal uit je, uit je apropos vandaag. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, de, komt ook de, de nazomer hè? Ja. ja de, de eerste blaadjes beginnen al weer een beetje naar beneden te dwarrelen en dan ben je meteen weer apropos. Wat zal ik eens wat vertellen? Nou pepernoten liggen al bij de spar. Oh. Ja, dit is toch wat? En uh, kan ik mijn schoen al gaan zetten vanavond? Jij ja, kan je schoen zetten. Ik weet niet of er wat in komt. Maar oh. het is ook niet te geloven, man. Nee, ja, nee, maar het gaat wel weer gebeuren allemaal. Belachelijk. Binnenkort komen de Sinterklaasboekjes alweer in de bus. Ah, 1 september, pepernoten bij de spar. Onzin. Maar goed. Suikerbeesten. En dan, Weet je wat van chocolade kikkers in het uh, groene... Ja in dat groene folie, Arbit. weet je wel? Ja, ja dat uh, komt er ook weer aan, natuurlijk. Um, nee, we hadden het over de platenkeuze. We dwalen dwaal, helemaal af. Voor ja, je het weet C. zitten we op 5 december. Melcy en Brian Adams. Ja, Melcy is een beetje met dat roze haar in die sproetjes. Ja, maar weet je nou wat het nummer heet? Nee, dat weet ik bij God niet. Want jij moet hem nog... Heb toch mijn nummer gemaakt, samen, of niet? Ja, ja, maar jij moet hem officieel aankondigen. Oh. Ik ga het niet zeggen, natuurlijk. Zal ik het nu doen, dan? Ja, gaan we officieel aankondigen. En dan... Uh, Arnest gaat nu te zwaaien dat het kan, want ze hebben hem neergezet. Komt ie hoor. Luisteraars, tijdens deze prachtige nazomerdagen... gaan we nu luisteren naar een liedje van Brian Adams en Melanie C. uit 1988. En het liedje heet When You're Gone. En dat allemaal op Radio 501. Spreek je volgende week. Hoi. Hoi. De platenkeuze van Rob Rica. En dat allemaal in de fabuleuze plaatkeuze van Rob Ricard. Op 6 september 2012 in Bonnenslag Zomer editie. Na Zomer Radio moet ik zeggen, sorry. Uh, de Denton Dirty, die heb je het eerste uur gehoord in Bloop te draaien. De tweede uur, dit is 2 AM in The Morning. Een Nederlandse duo, een blues duo uit Nederland. Come back home, I'm Now I'm running to the bathroom Oh man, I gotta get it all out It could've been twelve or more it Was more than enough, ain't got no doubt De camping. Ik snap je dit en, en dit is helemaal niet mooi. voor die Kimpie. goede keuze. geen Wat de... zon... jou. een goede keuze. Het Wat echt een goede keuze. Het was is een goede keuze. Het was echt een goede keuze. Het was wat een vandaag Het was wat goede we Het was een goede Het een goede zo lekker! Hoe let ik nou op de veiligheid tijdens het barbecueën? Nou, zorg ervoor dat je barbecue altijd op een stabiele ondergrond staat. Heel erg belangrijk zodat hij niet om kan vallen. Ook heel erg belangrijk is dat je niet met chemicaliën, spieren, etc. over je kolen gaat spuiten. Het vliegt allemaal in de brand. Levensgevaarlijk. Niet doen. Zorg ervoor, voorkomen is beter dan blussen. Altijd dat er een emmer water bij je barbecue staat. Voor het geval dat. En dit is helemaal niet leuk voor de camping. Wat is nou het juiste barbecue gereedschap? Het belangrijkste is eigenlijk een koksmes. He, voor het vlees te snijden en dergelijke, heel erg belangrijk. Altijd gebruik ik een tangetje. Een goede tang. kwalitatieve tang om het vlees te draaien. In plaats van het vlees in te steken en te draaien. He, want dan steken we het vlees lek. Dus een volk is ideaal om het bereiden van het vlees en uiteindelijk te snijden. En een tang, dat is eigenlijk het meest belangrijke. Heb je nou een hamburgertje of een stukje fris op de grill liggen, dan is natuurlijk een spatel altijd heel erg. Makkelijk, dus die moet je er altijd wel bij hebben. Dit is eigenlijk het allerbelangrijkste, daarbij komt er nog dat je natuurlijk een goede aansteek moet hebben. Een gewoon aanstekertjes is perfect, maar dit is natuurlijk helemaal uh, perfect. Goede aansteken, doe het altijd. Opgecontroleerde temperaturen barbecue is heel erg belangrijk, dus zorg ervoor dat je altijd een goede temperatuurmeter hebt. Ook om je vlees te controleren en vooral je kip. Zorg ervoor dat je een paar stevige werkhandschoenen hebt voor de briquetten en de kolen, want ja, barbecue is nou helemaal een hete bezigheid, dus uh, veiligheid gaat boven alles. Nou, hoe maak ik nou een dessert op de barbecue? Nou, bijvoorbeeld met een nectarine. Dat gaat heel erg goed. Ik heb hier vier lekkere nectarines. Die snij ik open over de volle lengte op de pit. Zo. Even voorzichtig open buigen. Nou, we leggen de nectarines op het hoog vuur, direct op de, op de briketten. We leggen hem zo op het hoge vuur en laten hem ongeveer nou, een minuutje even goed garen. Nou, we zijn ongeveer uh, een minuutje verder. Kijk, het is precies wat ik wil. Mooi van kleur, klein streepje erop. Nou, dan gaan we gaan vervolgens de nectarine van het hoge vuur halen, maar we zijn nog niet klaar. Want al wat ik nu ga doen is dat ik ze Kleine stukjes snij. Kleine reepjes. Zo. Dan neem ik een foliepapiertje. Vouw hem even dubbel. Zo. En leg de nectarine. Ah, wel heet. Maar goed. Een beetje barbecue heeft natuurlijk te handen. En serveer ze af met een klein beetje suiker. Zo. En dan geef ik hem nog een klein spreetje whisky of amaretto of wat je lekker vindt. Ik zet hem nu terug op de barbecue op de hete gedeelte van de barbecue. Dan gaat de suiker gaat karamelliseren. Kijk, behoorlijk heet. Nou, laat hem heel even liggen. Even de deksel dicht. Nou, we wachten even een half minuut tot de suiker gekaramelliseerd is. Nou, kijk eens aan. 30 seconden zijn voorbij en we zien dat de suiker gekaramelliseerd is. Nou, doe ik dit even met mijn vuurvaste handen. Want dan kun je ook met een tangetje. Eén, twee. Oh, puta. Nou, jongens, eens even kijken. Nou. Dus gewoon de perfecte afsluiting voor je barbecue. Donderslag. Gaat verkeerd! lekker. Hallo. Watch a woman dance She bows her head And lifts her hands Her hips begin To circle slowly Her eyes half closed Her face is holy She holds the holy. I love to watch a woman dance Yeah, I love to watch a woman dance She likes the slow songs of love lost They take her a meal Cause to dream sometimes that's the only way to go places you can't get to any other way our eyes connect she takes my hand i love to watch a woman dance yeah i love Feel my heart beating And I wonder Will it ever satisfy my longing? I'm gonna hold on to you As long as I can Cause who knows This dance may be our only dance So we dance together, close and slow, so slow, almost standing still. Her warm breath against my neck, slowly breaking down my will. The room spins so, I can barely stand. The song ends and she lets go of my hand. There's so much I don't understand. I love to watch all my things. Yeah, I love Vandaag weer een uh, nieuwe Donnerslag muziekagenda in deze nazomer radioeditie van Donderdag. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik jou vertellen wat er zoal te doen is in Theaterland. Op zondagmiddag 16 september treedt Coco Jones op in de oude zaal van de Melkweg. Zij presenteert haar nieuwe verschenen album. De zaal is open om 3 uur en de aanvang is om 4 uur. Voorverkoop is gestart op 22 juni. Moensafari treedt op op woensdag 19 september in de boerderij in Zoetermeer. Locatie Dommelszaal, kassen open om half acht en de aanvang van het concert is half negen. Op 6 oktober is er weer een pop at het park. Locatie Schouwburgenpark in Hoorn en de zaal is open vanaf half vijf smiddags. Op dinsdag 9 oktober treedt het Scott Henderson, Dennis Chambers en uh, Jeff Berlin trio op... ...in de dommelzaal van de Boerderij in Zoetermeer. Kassa is open om half acht en de aanvang is om half negen. Op zaterdag 27 oktober in Dorpshuis De Spil speelt Left Hand Freddy samen met de John F. Klaver Band. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso. Aanvang is om half negen en de zaal is open om zeven uur. En de kaartverkoop is al begonnen. Op 25 november speelt Rowan Hezen in P3 in Permanent en op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Ze hebben een nieuw album uitgebracht en dat heet A Geel. En dat is de eerste nieuwe studio cd na 2006 en aan het eind van deze agenda zal ik een track van dit nieuwe album draaien.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 Op maandag 10 december 2012 treedt Glenn Hensert op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei al be begonnen. Dat is alweer een mooie tijd terug. Dus of er nog kaarten zijn, weet ik niet. Dat kan je altijd eventjes op de website van Paradiso natchecken. www.paradiso.nl tot zover deze donderslag muziekagenda van 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 13 september... stuur die dan naar roghier@radio51.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van donderslag van Rowan Heerse, Geel. de en ze stil in gedachten oh. Oh, -oh, -oh, -oh, oh de kleur van de kaf ik kreeg diepe veel ik ben in de pan van het allermooiste geel van o oh, -oh, -oh, -oh. van hierheen Klaasbaanoo Oh oh oh oh Geel, het De sleutel Van de voort Ik zeg dank je Gil, Gil, Gil. Het Cinevlaan in het veer De gouden gloed.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 De vlamen in het vuur, de gouden gloed in de rest. Er is het licht hier op de deur, er is nog nooit zo veel geweest. De jonge kiers, de zomerhoning, vitamine C. Geluid van een canariepietje, gelder is de geur van een versgebakken frietje. Op donderdag! Hey heldere hey, hey Jee. Oh. Donderslag! Ja! <laughs> Ook in de nazomer wordt het toch ook weer bieruur. En zo ook vandaag op deze doorweekse nazomerdag in donderslag na zomerradio. Ik ga zo mee stoppen voor vandaag, maar mijn sympathieke collega's zijn er ook vandaag weer voor jullie tot spookuur. Je kunt mij weer de hele week e-mailen, dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar 5 en dat kan allemaal 7 keer 24 uur en dat dan de hele nazomer lang. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 51nl en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 51 en dat allemaal aan elkaar. En De schrijf je op zijn Engels met T-H-E. En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma. Of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover deze nazomer mededelingen. Ik bedank iedereen weer voor de medewerking aan deze donderslag na zomerradio van 6 september. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. Mijn redactieteam schakelt zo over naar de centrale Radio 5 l En daar bevindt zich mijn collega Lucien Greefkus met zijn programma Afternoons. Met daarin weer een nieuwe platenkast. En ik ben benieuwd wie vandaag weer de platenkast vol muziek naar binnen rijdt. Je bent de volgende week ook weer dezelfde dag. Dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Onderdag op donderdag bij Heldremol. Ah, wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze biedt de helft feestelijk. Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde. Oh, wat moeten de mensen wel denken.